het een en ander over hun nieuwste boeken vertelt... en dat ga ik met jullie delen. En Rob gaat een mooi stukje muziek bespreken... en dat laat hij natuurlijk ook horen. De gast van vanavond is uh, heel erg leuk. Een hele leuke mevrouw. Carina van der Giesen heet ze. Ze is uh, getrouwd, moeder van drie kinderen. Twee kleinkinderen heb ik zelfs ergens nog gelezen, ja. Uh, naast haar gezin werkt ze als natuurkundig... Uh, natuurgeneeskundig uh, therapeut, masseur en healer...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 I'll dry your eyes Fulfill your heart's desire Let's go in and try again Careful this time Broken promises linger in our mind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 Ik ben ervan overtuigd dat als die liefde er niet bij is, dat dat gewoon toch niet zo goed werkt. Dus um, ja, de intentie denk ik dat hij heel veel meer doet dan dat we denken hoor. Oké. Okay. Ja. En de naam, de Witte Roos? Ja, heel lang geleden was ik in contact met, ja, met een Sonia Bos. Daar hebben toen ook wit, was het een symbool, symbool Witte wit, Roos. En dat was een symbool voor universele liefde en transformatie van het lijden... Ik dacht ik, het oh, raakt me eigenlijk wel. En, en gaandeweg kreeg ik veel mee te maken met uh, dingen zoals Maria Magdalena. En toen hoorde ik van mensen die dan helder konden zien of channelen... Haar, dat er toch uh, de orde van de literoos achter zat. En dat daar heb ik ook heel veel affiniteit mee met haar... En uh, dacht ik, ja, dat voelt heel goed. Dus uh, ja, dat, dat draag ik eigenlijk wel mee in mijn hart. Anke ze ja, heeft ook een roze op de, ja. mag ik dat zeggen? Ja. Ja, op de borst staan. Dus, uh... ja, op mijn hart. <laughs> ja. Dat draag ik mee. Dus ik vond het heel mooi. Dus ook mijn logo, dat, uh, dat staat hier. Dus, uh, ja, ik denk dat liefde wel de, ja, de inspiratie is. En ook ja, toch wel de enige weg, denk ik, voor uh, heling voor mensen.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 ja, het raakt me heel erg. Je dat zegt. Ja. Door haar ben ik ook gaan zoeken. Ze had koelmelkallergie en ze was gewoon een babytje. En ja. Toen ben ik gewoon gaan zoeken. En zo om haar op, te helpen ja, om uh, op de. Op, uh, tegen ja. alle verdrukking in te roeien. Van uh, dat onzin en zo. En de hele omgeving. daar snapt er niks je, van. Je ja. moedergevoel heeft echt gezegevierd. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, echt.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 moedig bent, moediger wordt, of oh, ja. minder bang, zeg maar. Dus, dat het klonk natuurlijk... echt als een muziek. Uh, ja. Oh, ja, ja, Bach, ja. Ja, ja, ik dacht ja. aan Bach. Ja, ik dacht aan ja. nou, Bach, ik dacht wel iets Het is van de dokter Bach, ja. Het is al honderd jaar, midden 100 jaar oud. Oh, het, oh, het, ja. ja. ja. het, het, het zijn bloesemremedies, ja. het niet oh. te verwarren met etherische oliën. Nee, dat is wat anders. je ander je een met water en een paar druppeltjes. Ja, maar die Bach-remedies, dat zijn... Duppeltjes die je inneemt, dus begrijp ik? Ja, je kunt ze innemen. En ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms. Om gewoon daar lekker iemand mee in te wrijven. Dus het is energetisch werkt oh, het. Wat mooi. Maar was dat de enige um, therapie? Ja, hoe, hoe moet je het zeggen? De, de remedie die je toepaste? Of, uh, zijn in het begin?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 gevoel Van goh, heb je daar eens aan gedacht? Of goh, hoe is dat dan voor jou? Of wat is er allemaal gebeurd? Ja. Dus zo ja, probeer ik mensen een beetje bewust te maken. Goh, zou het, wat zou het kunnen zijn? Waarom heb je die pijn of die klachten? Het is vaak een andere oorzaak dan waarvoor ja. ze komen. Ja, als iemand natuurlijk heel hard uh, getennist heeft. Dan is het heel aannemelijk dat iemand natuurlijk pijn heeft van tennissen. Maar als iemand een chronische klacht heeft. Dan, ja, en ja. emotionele pijnen. Ja. En dat slaat op je lichaam. Want dat Absoluut. geeft je al aan ergens Absoluut. in jouw... Uh, ja. Ja, een, ja, lichaam en geest is en geest één. Geest ja, het één, samen. Dus, kan het niet anders. In hè? Is, dan, nee, uh, het is niet alleen maar het één, het is allebei. En ja. Daar moet je het ook samen doen. Karina, ja. um, je hebt muziek meegenomen. Ja. Um, zou je dat zelf iets over kunnen vertellen? Ja. Um, waarom je dat nummer meegenomen hebt? Ja, nou, ik ben een heel emotioneel dus Het raakt me heel erg, dit nummer. Um, het is een nummer van Rob de Nijs, Bang Hart. Um,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 Daar hebben ze een hele lieve tekst voor mij ingeschreven. Dat hebben ze trouwens ook voor het nieuwe boek De Groene Man en De Groene Vrouw gedaan. En dat wisten ze niet dat, dat jij dit boek had? Nee, ze ja. wisten niet dat ik ze ook dat alle tien had. Ik heb ze later zien. Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb ze dus de afgelopen ja, week heb ik ze dus, heb ik al deze mensen ontmoet. We huh? dus zijn gesprekken gehad. Ze zijn ook allemaal gesigneerd. Oh, wat leuk. Dus het is, uh, is wel leuk, moet ik zeggen. Ja, zo. mooi. Um, ja, de, de symboliek en de gedaantes vanaf de steentijd tot nu.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 See, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that. as a one lovely friend What you see is what you really did in the end But what you ever gonna gonna do I don't know the fall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 Te gaan starten. Over, uh, over kinderen bedoel je? Nou ja, goed, gewoon ja. in het algemeen. Wat je, je hebt al het meeste enorm... aanspreekt. Dus dat, dat je zegt hmm. van dat moet ik eigenlijk echt wel vertellen. Ja, ik had een paar dingen die ik uh, belangrijk vind. Maar kinderen zijn natuurlijk eigenlijk toch wel het uh, allerbelangrijkste. Maar. Ja, ik, ik wil eigenlijk heel graag dat er meer samenwerking zou komen. tussen het, is in het uh, wat we in het veld noemen het reguliere en het uh, wat men dan toch het meest noemt alternatieve geneeswijzen.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 plastic medicijn, hoe noem je dat? Met die kunststof dingetjes allemaal. Met die chemische ja, dingen. Ja. De natuur opzij schuiven en zeggen van dat is niet goed. Nee. En, hè, dat, dat, dat, maar ik... Dat, ja, dat, dat, dat voelt voor mij niet prettig. Dus ik ben blij dat er mensen zijn ja. die dus inderdaad de kruidenvrouwtjes van vroeger ja, die, die dus ja. dat allemaal gaan uitzoeken. En, ja, die kennis komt wel weer uh, heel erg terug. Ook net wat je zei, die maanden, de ja. vrouwelijke kennis mag weer gewoon uh, gezien en gehoord worden. En ja, ik zou het heel fijn vinden als er gewoon veel meer uh, gelijkwaardigheid zou komen. Want iedere vlak heeft zijn, uh, zijn goede dingen. En zeker ook regulier. Natuurlijk als je je been breekt. Ja, natuurlijk. Als je heel ziek ja. ben, dan is het heerlijk als je een uh, antibiotica-kuur hebt.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 Kan je daar ja. iets over vertellen? Want dat, wat Herman zegt, je breekt je been, maar als je dan geopereerd wordt, heb je daar weer littekens ja. van. Dus dan ja. is dat wel heel fijn als daar een, een combinatie van zou zijn. Ja, ik denk dat er meerdere methodes zijn om dan littekens te behandelen. Bijvoorbeeld acupunctuur bijvoorbeeld, en acupressuur. En uh, ja, ik werk zelf wel met massage, dat je zo bepaalde techniekjes hebt om dan, dan die spanningen te verminderen en de verstoringen.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 alle delen die uh, het hele lichaam gaan, wordt steeds kleiner, maar die hebben allemaal nog zo'n hoesje die verbonden is met het duramater, zeg maar, met de oorspronkelijke uh, okay. uh, hoesje, zeg maar, van, uh, die verbonden is met het, het vloeistof. En daardoor kun je met uh, ja, vasthouden zeg maar, van dingen, delen van het lichaam heel goed dat ritme voelen.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 Hoog ademen, ja. is het ook al een spanningsgevoel ja. natuurlijk. En het, dan, daar kun je mensen ook natuurlijk heel goed mee helpen. Ja, je kunt dat ook voelen. Dat mensen maar heel, heel, een klein beetje in hun lijf aanwezig zijn. En dan probeer ik echt te zeggen... Adem eens, kijk eens hoe je ademt. Vergeet en... te gewoon te ademen. Je. Ja, ga ja. zakken. Hè? Ja. En, en daar probeer even ik diep. Ze diep. Van, oh, ja. ga ze even diep zucht. Of he, voelen ze even hoe lekker je hier op die tafel ligt en zo...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 de picture, uh, picture postcard from L.A. van uh, Josia Kennison. Uh, dat is ook uh, ooit is gezongen door Jimmy, erop gaat lachen. <laughs>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 nou ja, burn-out heel, heel, kan heel erg zijn. En heel langdurig. Maar ik probeer echt dingen bij elkaar te zetten. Dus echt regelmatig. Massages. Gewoon mensen kunnen ontspannen. Ik gebruik de remedie. Ik test uit wat voor remedies mensen kunnen gebruiken daarbij. etherische oliën Die ze lekker vinden. En ja, dat chakraal. gebruik ik er dus mm -hmm. altijd bij. Gewoon van, dus, het, is, het is een optelsom. Als mensen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 Oké, okay, dus het is gewoon een onderdeel uit het totaal. onderdeel packet. uit het verhaal, ja. Het Je hebt een uh, muziekstukje meegenomen. Ja. Um, nou, ik, ik vind het heel lang, heb, ik vind het al een prachtig stuk muziek, dus van Alan Parsons Project. Het is Old and Wise. En, ja, ik, het heeft me ook geraakt, omdat ik het hier in de kathedraal van Haarlem heb gehoord, bij een begrafenis. Ik is echt ontzettend gehuild, gewoon alleen ik zo geraakt werd door die muziek. en.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 En uh, ja, ik, ik werk in Heem Huis. Er zitten ook een aantal andere prachtige therapeuten... die met kinderen werken. Ik, denk, ik zou zo fijn vinden als kinderen echt worden gehoord... van wat ze over boodschap hebben. Ook voor, voor hun ouders of voor hun omgeving. Dat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 om op te ruimen en schoon te maken, want zo'n kind reageert op jou. Ga ik de natuur in met ze. Bijvoorbeeld en soort, ja. ruim ook je eigen troep op, je eigen niet verwerkte spullen in je hoofd zeg maar, in je lijf en reageren. Kinderen reageren op jouw niet verwerkte stukken. En als je een kind krijgt, dan denk ik, ik zou echt graag de ouders willen. En dus dat hoor ik heel veel van therapeuten ook, van die met kinderen werken. En die betrek je er dan ook bij? Ik denk dat de ouders er heel erg van terugschrikken. schrikken. Ze willen graag dat het probleem bij de kinderen wordt opgelost. Niet, ik ga niet over een kam schermen. Er zijn best heel veel ouders die ontzettend veel doen voor hun kinderen. Maar ja, ik, kin, kin, uh, een kind heeft moeilijk gedrag en dat moet weg. Dat komt dat veel voor en Dat is lastig. Dus je moet weg. Dus ja, dat willen ze oplossen. En als daar geen oplossing voor is...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 En Tina Turner heeft het later nog eens dunnetjes over gedaan. Misschien heeft zij wel meer exemplaren verkocht zelfs van dat nummer. Dat zou zomaar kunnen. Um, Casey in the Sunshine Band uh, uh, kenden we natuurlijk ook. Maar die, uh, die hadden toen een, uh, ook een hit met uh, Boogie Shoes. Eigenlijk was de hele soundtrack van Saturday Night Fever... was één uh, grote hitmachine. Uh, en um, het nummer More Than a Woman bijvoorbeeld... is uh, door de Bee Gees gezongen. Maar ook uh, bijvoorbeeld door de Tafaris. Tavares uh, nou, kennen we van uh, Heaven, must Be Missing an Angel...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 Tim Rice, wel bekend van, van Beauty and the Beast... The Lion King, Aida... kom je ook weer terecht bij samenwerking met Elton John. Daar ga ik waarschijnlijk later nog wel eens een keer wat over vertellen... over Elton John. Want ja, die man die heeft ook heel veel, heel veel mooie dingen gedaan. Maar eventjes over het nummer waar het hier om gaat. Dat is I Don't Know How To Love Him. En ja, Een, een leuk weetje is dat het ooit gezongen is door Petula Clark. Dat wist jij niet maar. Nee, en weet jij nog wat zei Song? Sainz? Lockheed Sainz? Nee, dat was, niet, uh, dat was niet Petula Clark. Denk aan Downtown. Downtown. Hele grote hit. Hele, da -da -da -da -da -da -da -da. Hele grote hit. Maar goed, uh, of het nou met uh, de film g Cry super zou te, te maken hebben, weet ik niet. Maar Yvonne Ellman bracht het nummer natuurlijk met, uh, met heel veel passie en. Uh, een gevoel. En ik, ik denk, ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat er wat traantjes gaan vallen tijdens dit nummer.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 Nou, ik kan, bijvoorbeeld iemand komt met eh, darmproblemen, bijvoorbeeld pijn in zijn buik. Dan dacht ik, hoe is dat dan met jouw darmen? Dan voel ik met massage bijvoorbeeld dat zijn buik heel hard is. Of, nou, of zelfs, ja, dit, uh, ik heb heel veel last van obstipatie of zo. Dan nou, bijvoorbeeld, nou, kan je eens op je voeding letten? Of wat eet je eigenlijk allemaal? Of ja, eet je veel? Of mensen zijn heel gestrest. Dan denk, ik van, goh, denk je wel eens aan.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 Als ik iemand aan, aan zit vissen... als ik iemand zie zitten vissen langs het water... denk god, ik, god, zit eigenlijk heel erg te mediteren volgens mij. Want, ja, noem het maar wat, hè. Ik vind spiritualiteit... Ik maak wel verschil tussen mensen die helderziend zijn... Of heldervoelend of uh, spiritueel. Ik denk dat iemand kan heldervoelend zijn... zonder dat hij spiritueel is, naar mijn idee. Mm -hmm. van, je moet ook wel proberen de dingen toe te passen... die je uh, die, uh, ja, vindt, die je... Uh,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 Dat was het.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 Uh, patronen van uh, ja, er niet mogen zijn of zo. Komt vaker voor dat je in een ander, he, ander leven of een an, parallel leven, whatever. dat er uh, dingen zijn gebeurd. waardoor iemand dat uh, meegenomen heeft. Ik geloof ook dat er ook kinderen zijn die. heel uh, getraumatiseerd eigenlijk in het zeelgeheugen zit dat voor mijn gevoel. Uh, die nemen dat gewoon mee naar dit leven. En dat er dus eigenlijk in andere levens niet zoveel oplossingen voor waren. Omdat dat er nu zoveel goede mensen bezig zijn. Om kinderen en mensen te helpen. Om die oude ballast die we in andere levens. Of weet ik veel. In de, in de middeleeuwen noemen maar even. Zoveel nare dingen hebben. Lichamelijk en geestelijk hebben meegemaakt. Dat het nu, nu een plan zou kunnen zijn van een mens. Om, om in dit leven gewoon dat te gaan oplossen. En, te meer, maken waar je ja, je en meer te worden wie je werkelijk bent. Want het,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 Ja. Oké, okay, dankjewel. Jeez. Het volgende nummer is Nora Jones met uh, Sunrise. Sunrise, Sunrise, looks like moon. Luisteraars, welkom terug bij Carine. Bij Inspiratieradio, maar ook ja. bij Carina natuurlijk. Die ja, ja, zit want, hier. Want, ze, ja. is onze, vanavond. Ik moet zeggen, het is een ontzettend stralende vrouw. Ik, oh. eh, ik geniet gewoon nou, van, van de hele aanwezigheid. Hele aanwezigheid. Ja. Zij heeft een praktijk, De Witte Roos, in Heemstede en in Vijfhuizen. Uh, Carina, is er nog iets wat je zou willen vertellen... wat je zegt, van, nou, dat, dat wil ik de luisteraar toch nog even meegeven? Ja. Ja, ik, ik gun eigenlijk dat...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 daar ben ik niet bij hem aangesloten. Nee, nee nee, maar ik ken wel mensen die erbij ja, zitten, nee. ja, goede collega's die uh, ken ik daar wel van, ja. ja nee, maar ik bedoel nee, maar ook is, eigenlijk praktijk 533. Uh, <laughs> oh ja, ik nee, denk dus, het één en ik zeg het, het allemaal. Uh, ja. we zijn centrum in vijfhuizen, ja, via 533. en jullie werken ook samen onderling allemaal, al die mensen die daar. Uh, uh, nee, dat nog niet helemaal, maar we zijn wel eens bezig om, uh, zeg maar nou, er is nu een initiatief voor autistische, voor autisme, dat er dus meerdere therapeuten zijn gaan werken met uh, nou ja, testen van middelen of blokkades en kindertherapeuten en ik zou me heel graag willen aansluiten als uh, vulkanischokraal voor, voor kinderen en, en baby's en ja. ja ik denk dat dat een heel mooi uh, heel mooi palet is waar de avond uitgewerkt wordt en uh, dat zou ik eigenlijk heel graag willen om gewoon met elkaar ik ben veel sterker dus uh, als, kan, je kan je iemand een eentje oplossen? Dus ja. ga ik ook niet zeggen dat ik dat kan ik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 Team heb waar je holistische gezondheidszorg kan verlenen? Ik vind het altijd een beetje spannend om in het, het in goed licht, licht te komen. Maar ik denk, nou, weet je, als het zo moet zijn, dan uh, nou, ga, ik, ga ik ervoor. Zoals nu. Ja, ja <lacht> ik ga het gewoon doen. We ja. zijn wij veel, erg blij dat je heel mee. veel mensen aangeraakt hebt. Ja. Vanavond. Nou, ik hoop dan, echt mensen te inspireren. Het ja, is ja. echt uh, ja. Nou, ja, heerlijk. Ik ben ook niet bang, eigenlijk, dat is ook iets. Om iemand letterlijk aan te raken, want anders kan je dat allemaal niet doen wat je nee, doet. Nee, nee klopt. Nee. Ja, ik zou het niet anders kunnen. Ik kan. Uh, moet altijd eventjes. Nee, weet je ik denk dat dat ook net de essentie geeft van eventjes uh, door zijn ja. voor iemand. En, ja, ik zou het niet anders kunnen. Heb je dat altijd gehad of is dat toch iets ook van de ja. laatste tijd? Nou. Ik denk dat ik het eigenlijk altijd wel gehad heb. Ja. Mm ja dit is gewoon wat ik moet doen ik ben vroeger directeursecretaris geweest maar ik zou het nooit meer willen zijn ik denk dit is gewoon wat ik wil doen dus, het is heerlijk als je werk en je hobby kunt combineren ja dat, dat lijkt me is ook wel het mooiste he? wat er is eigenlijk ja, ja want dan hoef je nooit te werken hè? Dus is eigenlijk niet oh, ja, dus <laughs> <Ik laughs> <vind maar laughs> als je blij bent van nou oh, heerlijk dat je toch iemand blij kan maken dat is echt het mooiste wat er bestaat, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, maar zelf ook nog blij van. Ik heb ja. ook nog geld voor. Ja, dat is ook nog leuk. We hebben volgens mij ook nog een heel mooi nummer. Hè? Ja. ja, maar dat komt zo meteen. Het is de afsluiter. Oh, ja, dat is, okay, okay, ja. uh, van iemand die we ook al eens in de studio gehad hebben. Maar... Ja, daarom ben ik zo... Aan, uh... ja. Um, ja, eigenlijk zijn we zo'n beetje...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 Dat heel gecomprimeerd wordt. Dan, dan kan het allemaal niet meer lekker bewegen. Dan kan dat ritme vanuit het kranuslokaal ritme niet meer goed. En ja, de hersenen ja, is heel belangrijk. Om, om echt, ja, hebben de ruimte nodig om goed te werken. En dat, dat werkt mee aan uh, jouw, uh, ja, jouw welzijn en jouw welbevinden. En, uh, ja, en, en ja, in de hersen zitten ook allerlei apparaatjes die met stress te maken hebben. Het werkt ook met uh, stress. Stresssystemen, alarmsystemen. En euh, ja, dan praat je dus met de orgaan in het hoofd. En dan zeg je, hoe is het bij jou? <laughs> ja, Het is soms heel gek om te zeggen. Maar het, het werkt zo. En dan, dan kan je zeggen, joh, ontspan maar. En dat, het werkt echt. Ja. De ja, mensen ja, voelen dat ook. Ik, ik heb het in een andere zonvorm meegemaakt. Ja. Uh, toen mijn vrouw zwanger was, was ik gespannen. En, en toen reed ik bij Heemstede Aarde Hout. En toen kreeg ik kramp in mijn kaak. Ja, en die ja. ging dus dicht met mijn tong ertussen. Oh, en ik kreeg hem niet open. Wat ik ook probeerde. Kaak klem. ja. Nou, dat is echt... Dus, dus daar moest ik aan denken ja, toen jij je ja. verhaal uh, vertelde. Ja, het is een, van, dat is echt toch heel belangrijk, echt, die kaak. Ja, ja, ja, ja. Ja, kaakwerken, ja, en toen viel mij ook op, op, op dat ja. je alleen maar je onderkaak kan bewegen. Ja. Daar dacht ik ook nooit over na. Maar goed, het is weer een heel, heel ander iets. Nou, wat denk ik eigenlijk ook... en Behandel je wiples? Want het is toch ook een soort ja, van... Ja, dus witblush is, is niet alleen een nekprobleem, maar het is eigenlijk een, uh, een klap in het hele zenuwgestel. Ja. En massage wordt eigenlijk toch niet echt stevige massage wordt niet aangeraden bij klachten, Maar Kaaiërse kraal kan daar heel veel goed in doen door gewoon echt het systeem breed te ontspannen. En dus, ja. Ja, ik merk dat het echt, echt goed, echt veel beter wordt na een paar behandelingen. Ja, er zijn dat toch heel veel mensen die dan last van ja, hebben? Ja, een dus ja, ja. is... massage kan juist de boel weer activeren, waardoor er weer spanning ontstaat. En, ja, ik ben er geen specialist hier, maar ik merk gewoon wat ik doe dat dit werkt bij een bij weerplush. Ja. ja. ja. Dus ja. Het is gewoon heel zacht. Je moet heel zacht met de dingen werken dan. Ik zit er weer aan iets heel anders te denken. Mijn gedachten zweven altijd alle kanten uit. Maar, um,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 En ja. een uh, muziekstukje ja. heb je meegebracht. Waar ik ja. op zat te wachten. Dus. Oh. <laughs> nou, het is, het is een heel mooi nummer. Um, ik ken uh, deze mensen zelf. Ze zijn prachtige mensen. Uh, de, zij uh, vormen To Be. Uh, Carla en Paul van der Veld. Uh, nou, wat ze, als zij zingen, dan begin ik eigenlijk vaak gewoon te huilen. Want het gaat zo, je hart gaat zo over Wat zij doen. En, uh, nou, het is ook wel een beetje een boodschap voor de wereld. Van, uh, dat, ik, uh, dat ik hoop dat er... Uh,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 Vreedzaam voor me openstelt, en er komt de kleur. Wat vliegt de tijd en wat een prachtig nummer. Vrede. Het is een boodschap voor de hele wereld eigenlijk. Mooi uitgezocht, Corinne. Uh, ja, dat had ik al goed ja, het gevoel over. Dankjewel. Jou. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, het zit er alweer op voor vanavond. Het ja. is uh, afgelopen. is snel gegaan, hè? Dankjewel voor je aanwezigheid. Nou. Voor je uitstraling, die echt geweldig is. is echt, nou, uh, ik ben gewoon geïmponeerd. Heel mooi. Ja. En uh, ja, voor je verhaal wat je verteld ja. hebt. Mario, jij ook ontzettend bedankt voor. Ja, je medewerking en de bekende Mario-vragen. <laughs> ik vond het ook heel fijn om te doen, ja. zeker nu. Nou, dat is ook Rob, heel fijn. bedankt voor de techniek ja, en het vragen, voor het uitzoeken van de muziek... die niet door Corina meegenomen is. Ja. Dat is ook heel fijn. Um, ja, jij... Uh... Ja, um, ik wil je heel graag iets aanbieden. Wij zijn natuurlijk oh. Inspiratie Radio. Uh, wij hebben ook het Inspiratiespel... Okay. Dat is uh, ontwikkeld dus uh, door een aantal mensen. Maar ja, ziet Ja, ja, ja. ja. Is, uh, ja het is heel bijzonder. Een, een heel mooi spel waar je, dus, ja, je kan het kan spelen, je kan ook, uh, het ook voor jezelf houden. Ja, zo taart, een soort taart speelachtig I, iets. In, ja, ja. En okay. uh, bij deze... Nou, ontzettend leuk, dankjewel. In in ik vond het een spelen. cadeau om hier te mogen zijn Dat is nee, nee. nog een cadeau. Dank. <laughs> dankjewel.